Met het nos journaal Vanwege het coronavirus rapt de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa de helft van alle vluchten. Lufthansa en dochtermaatschappijen voeren dagelijks ruim 3200 vluchten uit. Vooral het aantal binnenlandse reizigers en reizigers naar Italië is flink gedaald. De komende weken moet duidelijk worden om welke vluchten het precies gaat. Het personeel van Lufthansa is gevraagd om vrijwillig minder te gaan werken. De KLM vliegt vanwege het coronavirus de komende week minder op een aantal Italiaanse steden. Het coronavirus wordt in Nederland op steeds meer scholen vastgesteld. In onder meer Geldrop, Haarlem en Amersfoort zijn besmettingen geconstateerd. In Amersfoort gaat het om een leerling die in Noord-Italië is geweest. Op de school met de 1150 leerlingen hebben zich er 110 ziek gemeld. Volgens de rector is dat voor een deel uit voorzorg.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 Namens het kabinet gaat oud-voorzitter van VNO-NCW Wientjes met Zeeland overleggen over compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne. De Zeeuwen zijn akkoord met de voordracht van het kabinet. Wientjes moet voor de zomer duidelijkheid bieden over de tegemoetkoming. De Zeeuwen eisen een vergoeding van 50 miljoen euro.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 www.dwkmedia.nl dwkmedia .nl DWK Media. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu het weekend in. Ik ben in Miami, P.S. Hey. Keys to the city, looking so sharp. I cut like a machete, done 12 rounds and I still look city. I'm mm sorry. -hmm. Oh, yeah. up,